2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie ZFM. Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you.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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België is een begin gemaakt met het wegtakelen van de beschadigde wagons... ...na het treinongeluk van maandag. Het opruimen bij Hallen moet omzichtig gebeuren... ...omdat er mogelijk nog een negentiende dode is... Vannacht zijn de onbeschadigde treinstellen al weggehaald. De Thalys rijdt nog niet, maar het binnenlandse treinverkeer verloopt vandaag weer normaal. Gisteren waren er problemen door spontane acties van treinbestuurders... die vroegen aandacht voor de veiligheidsproblemen op het Belgische spoor. Het onderzoek naar de ramp loopt nog. Vermoedelijk heeft een van de machinisten een rood sein genegeerd. De man die bij het ongeluk gewond raakte zou inmiddels zijn ondervraagd. De politie heeft in Wedde in Groningen een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt. In zes zeecontainers die meters diep in de grond waren geplaatst stonden 600 planten en 6400 stekjes. Ook zijn er 1400 lege potten gevonden. Volgens de politie wijst dat erop dat een groot deel van de hennepplanten kort geleden is geoogst. De kwekerij in Wedde was via een gangenstelsel toegankelijk en is mogelijk een aantal jaar gebruikt. De crimineel Michael Snow heeft zich aangegeven bij de politie. Volgens een advocaat wil Snow niet langer leven als aangeschoten wild. De Amsterdammer van 36 werd gezocht voor de moord op een rapper van 19... vorig jaar in een speeltuin in de Belmermeer. De politie had Snow op de lijst van meest gezochte criminelen gezet. Het Pakistanse leger heeft de arrestatie bevestigd van Mullah Baradar... de tweede man van de Taliban. Gisteren melden medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten al... dat Baradar deze maand is opgepakt in de havenstad Karachi... Om veiligheidsredenen wil het Pakistaanse leger geen details over de aanhouding kwijt. Baradar is de op één na invloedrijkste man binnen de Taliban, na oprichter en geestelijk leider Mullah Omar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, maar vanuit het zuiden bewolking gevolgd door neerslag. In het zuiden vooral regen bij temperaturen boven nul. In het noorden sneeuw, daar blijft het rond het vriespunt. Dit was het.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 I need you like a heart needs to be. It's nothing new. Yeah, yeah. I loved you with a fire. You read, now it's turned in blue. But you say, yeah. Sorry like an angel. I haven't let me think it was you. But now I'm afraid it's too late to die. It's too late. I said it's too late to die. En welkom terug bij Inspiratieradio. Nou, vanavond hebben we Givan de gast en hij integreert uh,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 Ja. Nou, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Uh, ik, ik zat tot uh, vijf jaar geleden, dus tot mijn 45ste, zat ik, was ik uh, consultant bij een uh, Fiesbureau. En daar was ik heel duidelijk op uitgekeken. Mm -hmm. Dat had op een gegeven moment niet zoveel veel meer met mijn uh, zingeving te maken. En het werk wat ik nu doe, hè? coach uh, vooral. Dat, dat heeft wel alles met mijn zingeving te maken. Hè? Ja. Dus je, je, Jij kunt toch heel makkelijk nog een, een stap maken. Uh, als je rond die leeftijd om. om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 En dan gewoon streepje met een reizen daarna en dan .nl. serendipity reizennl En uh, nou, uh, Herman die vroeg van, is dat jouw Osho naam? Ja. Jifan. En toen zei je ja, dus je hebt uh, ook iets met Osho gedaan. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, ik, ik ben uh, nog niet zo heel lang met Osho uh, in de... Of nog nou, uh, niet zo lang Want ik ken terug. jou, zolang ik jou ken, uh, heet jij van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 I've known But when I dial the telephone Nobody's home And love so distant and obscure